Dit is Liselol Thomassen met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk welke rol Pakistan heeft gespeeld bij de Amerikaanse actie waarbij Osama Bin Laden is gedood. De Al-Qaeda-leider hield zich schuil in een grote villa in Abbottabad, tientallen kilometers ten noorden van de hoofdstad Islamabad. Zijn villa stond vlakbij een Pakistanse militaire academie. Oud-navo-chef De Hoopscheffer zegt dat Pakistan moet hebben geweten dat Bin Laden zich zo dicht bij Islamabad verborgen hield. De zware beveiligingsmaatregelen rond zijn schuilplaats kunnen niet onopgemerkt zijn gebleven, zegt De Hoop -Scheffer. Pakistan heeft alleen naar buiten gebracht dat de operatie een Amerikaanse actie was. De VS zou vier jaar lang een koerier van Bin Laden hebben gevolgd. De man was een vertrouweling van Bin Laden en zou ook in de villa hebben gewoond. Die was omringd door ruim vijf meter hoge muren met prikkeldraad. Verder viel op dat er geen telefoon- en internetverbinding aanwezig was. President Obama gaf gisteren toestemming voor de militaire actie. Met vier helikopters vloog een militair elite team naar de villa en schoot Bin Laden door zijn hoofd. Ook zijn zoon en drie. ...die lijfwachten zouden zijn omgekomen. Het lichaam van Bin Laden is volgens Amerikaanse media in zee gegooid. Zo zou de VS willen voorkomen dat zijn graf een bedevaartsoord wordt. Internetbankieren via de Rabobank is sinds vanochtend acht uur vrijwel onmogelijk. De bank vermoedt dat onbekenden bewust heel veel data naar de servers van de Rabobank hebben gestuurd... ...om de site plat te leggen. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing is verholpen. Volgens de bank zijn de gegevens van klanten veilig... Eerder dit jaar lag de site voor internetbankieren van de Rabobank er ook urenlang uit. Het OM gaat niet in hoger beroep tegen Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde werd anderhalve week geleden door de militaire rechtbank in Arnhem vrijgesproken van drugsbezit. Wel kreeg de kapitein een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voor het bezit en doorverkopen van stroomstootwapens. Het OM gaat niet in beroep omdat ze verwacht dat ook het gerechtshof Kroon waarschijnlijk zou vrijspreken van drugsbezit. Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind het wordt 13 graden op de Wadden, 16 in het zuiden. Ook morgen droog en overwegend zonnig en het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Eindhoven tussen de knooppunten Del en Vught. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Badhoeverdorp en Zoeterwoude. Tot de zover de verkeer.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 Het spel begint en dat het eindigt is gegeven, maar blijft het blijft de Er is geen schuld, maar elke straf heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen Ja,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 6.9 ZFM ZFM